Meer. Maar nu eerst het NOS Nieuws van 12 uur. Dik met het NOS Journaal. In het noordwesten van China is 64 ton melkpoeder in beslag genomen. Dat verontreinigt iets met melanimine. Melkfabrikanten gebruiken de chemische stof om te verhullen dat melk is aangelekt met water. Melkpoeder bevatte tot 500 keer de toegestaande hoeveelheid melamine. De fonds werd gedaan in een afgelegen gebied in de provincies Guangzhou en Shanghai... Twee jaar geleden overleden zeker zes kinderen door het drinken van vervuilde melk. 300.000 kinderen werden ziek. In het Chinese melamine-schandaal werden tientallen mensen veroordeeld. Twee Chinezen werden geëxecuteerd. Bij een zelfmoordaanslag in het noordwesten van Pakistan zijn zeker 45 mensen omgekomen. Volgens de plaatselijke autoriteiten reed de dader op een motor en blies die zichzelf op bij het kantoor van een regionale politicus. Die overleefde de aanslag. Op het moment van de aanslag stonden er veel mensen buiten het kantoor te wachten op hulpgoederen. Door de explosie werden tientallen winkels verwoest of beschadigd. Ook werd een gevangenis beschadigd en een aantal gevangenen zou zijn ontsnapt. Noordwesten van Pakistan, bij de grens met Afghanistan, is een bolwerk van de Pakistanse Taliban. En ook Al-Qaeda houdt zich op in het gebied. Het Pakistanse leger voert een groot offensief om de strijders te verdrijven. De politie van Den Haag wil mensen laten vervolgen die via Twitter oproepen om rellen te gaan schoppen. Het OM onderzoekt een aantal berichten waarin tijdens het WK werd aangezet tot rellen op het Bloedplein in Den Haag. Daar is het na wedstrijden op het WK een paar keer onrustig geweest. De politie speurt sinds het begin van het WK naar opruiende teksten op Twitter. Het zou de eerste keer zijn dat mensen voor ophitsende teksten op Twitter worden vervolgd. Het OM beslist daarover. Het weer zonnige periode, temperaturen tussen 27 graden langs de kust, 33 graden in het binnenland. Later kans op een lokale onweersbui. Ook het weekende verloopt erg warm, met elke dag kans op een onweersbui. Na het weekende iets minder warm en aanhoudende kans op buien. Dit was het animation.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 Still pray.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 Rivoluzione, credo sia una buona occasione. Con questa magia di Natale, per ricordarti quanto sei speciale. Tra le contraddizioni e i tuoi difetti, io cerco ancora di volerti. Perdono, se qualche fatto è fatto, io però chiedo scusa. Regalami un sorriso, io ti porgo una Su questa amicizia nuova, pace si Perché so come sono, infatti chiedo perdono. Che fatto è fatto, io ve chiedo, se un sorriso io ti borguna, su questa amicizia nuova pace sì, perdono, qui no. Io senza di te un po' ne ho, qui la senza misura. Io senza di te non lo so, e la notte balla da sola. Senza di te non ballerò, capitano abbatti le mura, che da solo non ce la farò. Su sì, quel che è fatto è fatto, io vero chiedo scusa. Regalami un sorriso, io ti porgo una Cosa. Su questa amicizia nuova pace sì. Cosa. perché so come sono, infatti chiedo per voor fatto mm. regalami un sorriso En dat ik een beetje moest gaan. En ik een beetje moest oh oh oh ik oh oh oh oh oh oh Un sorriso, io ti porgo una. Su questa amicizia nuova pace, sì. Perché so come sono, infatti chiedo. Perdoe. Se quel che tote è fatto, io però chiedo. Regal aan sorriso, io ti porgo una. Su questa amicizia nuova pace, sì. Perché so come sono, infatti chiedo. Perdoe.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 time for Africa. naar Leonardo, come come out of in your life. Van Zandvoort. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Alleen op ZFM. Twintig jaar. ZFM. ZFM. I'm But as they seem Inside my domain You can't know about everything Only pleasure and pain To Thank you.